Uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op zijn eigen Telegram-kanaal zijn filmpjes opgedoken waarop de tje leider Kadyrov te zien is. Op een daarvan maakt hij een wandeling. Of de video's recent zijn gemaakt is niet duidelijk. Ze duiken waarschijnlijk op om de geruchten te ontkrachten dat hij in coma ligt. Kadyrov is een van de trouwste bondgenoten van de Russische president Poetin. Op beelden die de Belgische krant het Nieuwsblad publiceert is de vechtpartij te zien... die vooraf ging aan het neersteken van twee Nederlanders in Antwerpen vanmorgen vroeg. Een twintigjarige man overleed aan zijn verwondingen. Een man van 25 raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Op de video's te zien hoe een groep mensen slaags raakt voor de deur van een discotheek. Het gevecht liep uit op een steekpartij die niet op de video te zien is. De politie heeft zeven mensen opgepakt. Waar de ruzie over ging, is nog niet duidelijk. Er zijn steeds meer megastallen in Nederland, terwijl het demissionaire kabinet er juist minder wil. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Landbouwminister Adema zegt dat megastallen niet meer bij Nederland passen. Veehouders vinden juist dat megastallen bijdragen aan milieuwinst en dierenwelzijn, omdat ze nieuwer zijn. De Amerikaanse actrice Drew Barrymore stelt de start van haar talkshow uit vanwege de staking in Hollywood. Eerder had ze gezegd dat ze ermee door zou gaan, maar daarop kreeg ze felle kritiek. Scriptschrijvers in Hollywood staken al 138 dagen... omdat ze een betere beloning willen voor hun werk... een hogere vergoeding voor producties op streamingsdiensten... en ook strengere regels voor het gebruik van AI. Veel talkshows liggen daarom stil. Barrymore zegt dat het haar spijt... dat ze alsnog door wilde gaan met haar talkshow. Het weer, vanavond overwegend droog en nog vrij warm. Vannacht vanuit het zuiden buien, met lokaal kans op onweer. Het wordt niet kouder dan een graad of 18...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 op je rie, op je te donne tort. De pas vouloir m'aimer. C'est oui, ou bien c'est non? Hier tu me voulais. C'est oui, ou bien c'est non? Demand tu me verras marcher. C'est oui, ou bien c'est non? Je vais devoir t'oublier. C'est oui, ou bien c'est non? Hier encore on était liés. Était celle de tes rêves, celle qui complait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a durait qu'une seule soirée. J'en romanisme, oh, express. T'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde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 Ja, jouw keuze ZFM.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 Met een hoofdletter zet. Van zon, zee, zandvoort en zo'n I've been watching you. A la la la la la la la la Long, long, long, long. la la la la la la la la la la la la long